5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het Openbaar ministerie zegt dat het zorgvuldig heeft gehandeld in zaak Tuitjen Hoorn. Hulporganisaties openen giro-nummers voor Filipijnen. En PSV verliest van NAC Breda.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 Het Nederlands kabinet heeft 2 miljoen euro toegezegd. VVD-Kamerlid Mark Verheyen biedt zijn excuses aan voor zijn uitspraken van gisteren. In het Radio 1-programma Tros Kamerbreed zei hij dat eurofielen gevaarlijker zijn dan rechtspopulisten als Geert Wilders of Marine Le Pen van het Front National. Van suggesties als uh, zou Guy Verhofstadt erger of gevaarlijker zijn dan Marine Le Pen neem ik nadrukkelijk afstand, schrijft Verheyen in een verklaring. Dat is ook niet bedoeld. Ik heb mijn woorden verkeerd gekozen en bied daarvoor mijn excuses aan. Wel vindt Verheijen dat zogenoemde eurofielen de Europese zaak niet ten goede komen.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 In Amsterdam-Noord is vannacht een man op straat doodgeschoten. De slachtoffer is een man van 34 en was een bekende van de politie. De man werd om half één vannacht neergeschoten op de Korte Papaverweg. Voorbijganger zag hem liggen. Ambulancepersoneel kon het slachtoffer niet meer redden. Getuigen zijn er tegen de Amsterdamse zender AT5... dat de man door zeker vijf kogels is geraakt. In Rotterdam is een monument onthuld ter ere van de tienduizenden gastarbeiders... die vanaf de jaren 60 naar Nederland kwamen...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 In de eredivisie heeft PSV zijn uitwedstrijd tegen NAC verloren. In Breda werd het 2-1. Locadia zette de Eindhovenaren kort voorrust op voorsprong... maar in de tweede helft scoorde Kwakman twee maal. Ajax won in Nijmegen met 3-0 van NEC... door twee doelpunten van Siem de Jong en een van Boylessen. En FC Twente speelde met 1-1 gelijk tegen Pek Zwolle. En De wedstrijd Feyenoord-AZ is om half vijf begonnen. Rafael Nodal is nog één stap verwijderd van zijn eerste eindzegen bij de World Tour Finals. De Spaanse tennisser versloeg in Londen zijn Zwitserse rivaal Roger Federer in de halve finale. Het werd 7-5 en 6-3. Morgen moet hij het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen titelverdediger Novak Djokovic of Stanilas Wawrinka. Het weer, zeker verdwijnen de buien en klaart het verder op. Morgen eerst droog. Van het westen uit neemt de bewolking vrij snel toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt 8 tot 11 graden. AWB Verkeersinformatie files op de A1 door een spoedreparatie... richting Hengelo bij Lochem, 2 kilometer. En richting Apeldoorn tussen Lochem en Badmen, 5 kilometer. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht. Ook op de A1, maar dan vanuit Apeldoorn naar Amsterdam... bij de werkzaamheden bij Knoop het 3 kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht... bij Nieuwegein, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Nog altijd 1-0 voor AZ. Dat is het uh, belangrijkste nieuws uit de Kuip. Maar wat een kans heeft Feyenoord weer gekregen. Tevreden kon vrij inschieten. Raakte de benen van Esteban. En de terugkomende bal kwam voor de voeten van Immers. Die kon ook vrij inschieten. En raakte de benen van Esteban. En dus uh, de kansen zijn wel voor Feyenoord. Het overwicht is voor Feyenoord. Maar die ene mogelijkheid, ene kans van AZ... is voor ons nog voldoende geweest. Want AZ leidt met 1-0 terwijl Feyenoord weer in de avond gaat. Met uh, schaken aan de rechterkant. Moet met de voorzet komen. Komt ook maar... Zijn voorzetten zijn niet goed tot nu toe. En dat is het probleem eventjes bij Feyenoord. Schaken die zijn voorzetten niet goed laat aankomen. En als Feyenoord kansen krijgt dan worden ze volgens nog gemist. Nu weer Bruno Martens-Indy die de bal naar voren brengt naar Boetius. Boetius met Johansson tegenover zich. En probeert er langs te gaan. Glijdt even weg. En dat gebeurt wel veel op het veld bij de Feyenoord spelers. De noppen zijn niet goed. En dus kan Maarten Martens overnemen voor AZ. Het staat 1-0. AZ leidt in de Kuip tegen Feyenoord. Het lukt de PSV opnieuw niet om een uitwedstrijd te winnen. Sterker nog, voor de vierde keer al werd verloren in een uitduel. Deze keer in Breda van NAC met 2-1. PSV kwam nog wel op voorsprong via Locadia, maar door twee doelpunten van Kwakman won NAC deze wedstrijd. Jeroen Grutter gaat op zoek naar antwoorden op moeilijke vragen, denk ik, bij PSV-coach Koku. Ja, Philip, er was eigenlijk weinig reden om aan te nemen dat hij fout zou gaan ergens gedurende de wedstrijd. En dan sta je hier weer een nederlaag. Kun je dat dan nou verklaren? Ja, dat is ook een, een uh, dreun. moet ik wel zeggen. Ik vond dat we uh, ja, de eerste helft uh, geweldig speelden. De wedstrijd in ander handen hadden, uh, een goed combinatie. Spel speelden, kansen kregen. En, uh, ja, dat was eigenlijk na rust de eerste fase ook nog zo. Hadden we eigenlijk mogelijkheden om 2-0 te maken. Uh, we speelden niet helemaal goed uit uh, op het laatst. Nou, ik ging wat meer risico nemen wat opportunistisch opportunistische spelen... Maar ja, als je de wedstrijd terugkijkt, dan denk je, ja, standaard situaties zijn bepalend geweest in deze wedstrijd. En uh, ja, dat mag gewoon niet gebeuren dat je twee keer, eigenlijk drie keer van popon krijgt, ook nog een goede kopkans, ook ja. uit een standaard situatie. Dan sta je gewoon uh, niet goed op te letten. En dat kost je dus de wedstrijd. En dat is uh, ja, een kwalijke zaak. Als NAC ergens onbekend staat, dan is het wel de goede standaard situaties, dat ze dan twee keer scoren. Dat zal jij jezelf, maar ook je ploeg wel aanrekenen. Ja, zeker. Dan mogen we onszelf aanrekenen. Uh, er wordt uitgebreid naar gekeken, geanalyseerd. Iedereen weet zijn taken, wat hij moet doen. En dan moet je ook een bepaalde scherpte bij je oproepen. Ook misschien als je wat vermoeider wordt in de tweede helft. En als het 1-1 is helemaal. Hè, want we willen natuurlijk winnen. Maar met 1-1 is er nog steeds niks aan de hand. Dan kun je nog steeds eventueel de wedstrijd winnen. Maar je mag hem zeker niet weggeven. Ja, en dan de eerste volgende vrijdag erop uh, schiet hij hem weer binnen. Ja, Wie, wie, wie maakt daar de fouten? Nou, wie de fouten maakt, dat maken we met z'n allen. Maar uh, iedereen moet zijn man dekken en zijn man volgen. Maar daar gaat ook meer aan vooraf. Uh, uh, degene die voor onze zonneman kwam, wordt al niet gedekt. Dat heeft invloed op diegene die erachter staan. Nou, ja, het zal je tot de perfectie moeten uitvoeren. Uh, anders kost je het je goals. Uh, hetzelfde waar je aanvallen probeert uh, het verschil te maken met Corners. Nou, dat lukte niet. We spelen leuk, we voetballen goed. Maar we hebben geen resultaat en daar draait het om. Ja, PSV verloor. Ajax won, heel makkelijk. Rus 0-2 tegen NEC, eindstand 0-3. Doelpunten van De Jong, Boylussen en De Jong. Een dikke overwinning dus voor Ajax. En toch vroeg Jan Rolfs aan trainer De Boer. In hoeverre ben jij tevreden, Frank? Nou, ik ben op een paar punten zeer tevreden. Ten eerste, eerste keer de uitoverwinning. <laughs> de nul weer. De eerste helft was ik eigenlijk zeer tevreden. Vooral over het druk zetten... Volgens mij kunnen jullie een paar momenten eruit halen. Dus bijvoorbeeld Kolwijk tussen vier man omringd wordt. Een continu, continue druk eigenlijk was dat we binnen een seconde die bal weer terug hadden. Uh, nou ja, 2-0 de rust ingaan. Het had natuurlijk 3-0 moeten zijn. Uh, ja en daarnaast heb je ook de tweede helft mooie aanvallen gezien. Ben je tevreden over de, het, het, het, de Celtic ploeg? Laat ik het zo maar even noemen. De, de formaties zoals je nu hebt staan. Ja, ik ben, ik ben daar tevreden over. En, maar nogmaals, uh, ik ben niet gauw tevreden. En, want ik vind ook de tweede helft, uh, de goal die we maken. Ja, dit soort momenten, of dat soort momenten, hadden er veel meer kunnen komen. In ieder geval, voor mijn, uh, mijn gevoel, als ik op de bank zat, had het echt 4-5-6-7-0 kunnen worden. En dat hebben we verzuimd. Dat vind ik jammer, omdat het echt. Uh, we maakten heel veel verkeerde keuzes soms, en vooral in het begin. Uh, N.S.C. oké, okay, gaf misschien iets iedereen meer druk, maar uiteindelijk ga je wel voetballen en dan zie je, dat je waar je toe je in staat bent. Maar uh, ja, de Celtic-ploeg uh, was ik in eerste instantie, ja, had ik geen reden om uh, te wisselen. Is het dan toch ook uh, de energie die ontbreekt door de Champions League? Nee, niet denk ik. Want je zag de eerste helft, was juist die energie er wel uh, volledig. En de tweede helft, word je gewoon slordig, misschien iets nonchalant. Je, je zag dat je die ruimte uiteindelijk ging krijgen. En ja, dan kun je zo'n mooi positiespel spelen. Maar uh, ja, als jij uh, voor twee man staat, dan betekent dat het ergens anders één man vrij staat. En dan gingen we dan meer met een moeilijke bal uh, proberen doorheen te komen. Nou, en uiteindelijk uh, doe je dit wel een paar keer. En dan zie je dat je echt heel, tot hele mooie aanvallen kan komen. En dat je ook een fantastisch doel moet maken. En die Houtkamp ziet Feyenoord aanvallen en Az counteren. En die... En ik vind Feyenoord goed voetballen. Maar het staat wel 1-0 voor AZ. Met balbezit voor Boetjes aan de linkerkant. Slotfase eerste helft. Nog een minuutje of vier te gaan. Maar Boetjes raakt de bal kwijt. De vleugelspitsen doen het nog niet echt heel goed voor Feyenoord schaken en Boetjes. En uh, bij AZ is het Johansson die gepaast heeft. Hij heeft gepaast op uh, Wuitens. Wuitensbal naar voren uh, doet dat goed. En uh, brengt uh, de bal uiteindelijk bij Martens. Martens naar Johansson. Johansson terug naar Martens. Het begint donker te worden hier. Omdat er een enorme onweerswolk boven. Over het veld hangt. En dan is AZ de bal weer kwijt. En dan kan Feyenoord, wilde ik zeggen, in de avond gaan. Maar Klaas hier raakt de bal kwijt. En is het uh, meteen de overname voor AZ. AZ dat wel geteld één kans heeft gekregen. En dat was meteen raakt. De voorzet van Goedmoetson ingetikt door Johansson. En nu is het Goedel. Die de bal terug speelt op Gouwenleeuw. Gouwenleeuw kijkt en doet het rustig aan. Gaat nu over de middenlijn aan de rechterkant. Speelt de bal naar voren richting Johansson. Die kan wel koppen. Maar komt de bal over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. En mag Feyenoord gaan gooien. Slotfase. Eerste helft van een zeer boeiende eerste helft. waarin Feyenoord veel beter is. Goed voetbalt bij Vlagen. Met name op het middenveld. maar de kans ook heeft gecreëerd. Maar de kans niet heeft kunnen afmaken. Buitens kopt de bal naar voren. Goedel. Je gaat de lucht in met Boetsjes. Wint het wel Maar dan is er ook nog altijd Vilena en Immers. En blijft de bal heel lang hoog. Uiteindelijk komt hij bij Martens terecht. Die paast de bal in de korte ruimte naar Johansson. Johansson naar Ortiz. Ortiz in de diepte spelend. Maar daar staat... Aan de uitstekende verdedigers van Feyenoord. Want ze spelen echt heel goed. De Vrij, uh, Matthijssen, Jan Maat staan heel goed te spelen. Nu heeft Matthijssen weer de bal. Gaat vaak naar voren. Net als de Vrij. En nu levert hij de bal in bij Klaasie. Klaasie in de middencirkel. Terug naar Matthijssen. Die gaat nu de middenlijn over. Op de helft van AZ. Aan de linkerkant van het veld. Naar Boetius. Die al een gele kaart heeft te pakken. Speelt de bal op uh, uh, Boetius. Ik wilde zeggen Martins Indy. Die heeft een gele kaart te pakken. Speelt hem naar Boetius. En Boetius naar Klaasie. Klaasie. Naar Vilena, terug naar Klaasie. Die ook uh, vanwege... Klagen bij de scheidsrechter een gele kaart kreeg. Eh, terug naar Matthijssen. Het is eh, lang breien voor Feyenoord als eh, Klaasie de bal weer heeft gekregen. En heel langzaam de bal weer terug speelt op Matthijssen. Weinig ruimte voor de Feyenoord spelers. Omdat alles op de helft zo'n beetje van AZ gedekt staat. Terug weer naar Klasie. En eh, Klasie kijkt dan naar voren. Naar Martens Indy. Martens Indy halverwege de helft. En dan maar proberen om de bal via een bal voor het doel te krijgen. Bij tevreden. Die kan schieten op aangeven van Schaken. En de bal wordt onderweg aangeraakt. Gaat over de Achterlijn en dus een hoekschop voor Feyenoord. Nummer 4 in deze wedstrijd. Vanaf de rechterkant waar Armenteros aan het warmlopen is al een tijdje. Gaat de hoekschop genomen worden door Vilena. Vilena kijkt. Wie staan er voor het doel? Natuurlijk Matthijs en De Vrij. Maar hij neemt hem kort. Op Boetius krijgt hem terug. En dan moet de bal voor het doel worden geslingerd. Dat gebeurt ook richting De Vrij. Kan hij koppen? Ja. Maar zijn kopbal is niet goed. Gaat over de achterlijn. En zo zitten we in de laatste minuut van de eerste helft. En staat er dus nog altijd 1-0 voor AZ. Gaat Esteban de bal weer in het spel brengen? Het is wat rustiger geworden in het stadion. Uiteraard. Omdat Feyenoord achter staat. Maar ik kan me niet voorstellen dat men niet uh, verwacht dat er gelijkmaker gaat komen als je het over ziet van Feyenoord in de eerste helft. En de vier, vijf goede grote kansen die de Rotterdammers hebben kunnen creëren. Nu de trap van Esteban komt op het hoofd van Klaasie en van de vrije bal nog steeds in de lucht. Is het tevreden die de bal naar de zijkant speelt? Kan Schaken hem binnenhouden? Nee. Want de bal is over de zijlijn gegaan. We hebben één minuut extra tijd in de eerste helft. En gaat AZ gooien. Zal dat rustig aandoen? Want wil natuurlijk gaan rusten met een 1-0 voorsprong. Immers denkt er anders over en geeft de bal aan 4. 4gever gaat gooien. Doet dat naar voren. En dan een klein duwtje achterin. Levert balbezit op voor Feyenoord. Maar niet voor lang. Want de Vrij speelt de bal zomaar naar Martens. Martens weer bal kwijt. Is het Klaas die in de lucht is. En Schaken die de bal helemaal verkeerd raakt. Bal gaat over de zijlijn. En zo lijkt het erop. Als Bas Nijhuis zo dadelijk gaat afsluiten Dat AZ aan dat ene kansje genoeg heeft om te gaan rusten met een 1-0 voorsprong. Bal wordt naar voren gegooid. Komt bij Johansson. Johansson bal kwijt en dan Vilena. En nu kan het snel gaan in de laatste aanval van de eerste helft van Feyenoord. Als Boetius goed van de bal wordt gelopen door Gouwe Leeuw. Maar de bal wel over de zijlijn laat lopen Gouwe Leeuw. De inworp voor Feyenoord. Snel genomen door Boetius op Martins Indy. Martins Indy bal voor het doelpompen richting Immers. Daar komt Esteban. Esteban oh, hoog boven alles en iedereen uit. Vangt hij de bal en dan zegt Nijhuis het is mooi geweest. Voor de eerste helft. Een leuke eerste helft. Aantrekkelijke eerste helft. Eén keer gescoord, maar wel door AZ. Dus leiden de Alkmaarders met 1-0 tegen Feyenoord. De Nederlandse shorttrack-mannen in Turijn... in de finale van de Wereldbekerwedstrijd op de relay, Sebas. En Nederland leidt. Zojuist de leiding overgenomen. Met nog 19 ronden te gaan uh, is het Shinky Knecht. Die aan de leiding gaat. Canada ligt in tweede positie. Dan Rusland, Italië en Amerika. Moet voor de tweede keer in deze finale in de achtervolging. Want de Amerikanen zijn zojuist voor de tweede keer onderuit gegaan. Vijf landen inderdaad in de finale in plaats van vier. Omdat de Italianen zijn toegevoegd naar die valpartij... in de finale waar ook Nederland in zat. Omdat ze op het moment... Van van de val dat ze onderuit werden gekegeld door de Hongaren... in kansrijke positie lagen. Nederland voorbij gestoken weer door de Canadezen. De Canadezen die de wereldbekerwedstrijd wonnen in uh, Sejul. En de Canadezen die ook uh, olympisch kampioen zijn op dit onderdeel. En die versnellen op dit moment. Niels Kerstot ziet het gevaar, gaat mee. De Russen kunnen ook nog mee, terwijl de Italianen beginnen af te haken. Nederland werd twee keer zesde... bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden van dit seizoen in Shanghai en Sejul. Nu dus de eerste finale plaats op weg naar een medaille... Want ze zijn los hoor. Met Canada, Nederland en Rusland. Sinky Knecht in de baan. Die gaat zo weer overgeven aan Daan Breelsma. Dat gebeurt nu. Goede aflossing. Breelsma behoudt de tweede positie. Sterker nog, er valt een gaatje naar de Russen toe. Maar de Russen die in de baan is rijdt wel andere lijnen. En nu valt er een gat bij de Canadezen. Breelsma probeert erin te komen. Dat lukt niet helemaal. Wordt naar de buitenkant toe gedrongen. En dan verspeelt hij op die manier ook de tweede positie. En nu is het aan Freek van der Wart, de Europese kampioen. Om dat gaatje met de Russen weer eh, dicht te rijden. Het leek goed te gaan, dus met Nederland. Direct achter Canada op die tweede plek. Maar nu moet Nederland eerst er even de Russen voorbij zien te streven. Voorbij zien te gaan om weer terug te keren op die tweede plaats. De Canadezen nemen afstand. Ja, als Olympisch kampioen weten zij natuurlijk perfect... hoe ze zo'n relay finale moeten rijden. De laatste acht ronden. De aflossing van Niels Kerstel naar Shinky Knecht gaat goed. Knecht natuurlijk de kopman van de Nederlandse ploeg. Gisteren brons op de 1500 meter. Vandaag vijfde op de 1000 meter. Is bijna weer bij de Rus. Als de aflossing komt van Knecht naar Daan Breus Breusma moet nu op de been zien te blijven. Terwijl de Russen de leiding overnemen van de Canadezen. Rusland nu aan de leiding. Canada in tweede positie. Nederland sluit weer aan. De drie toplanden dicht bij elkaar in de laatste vijf ronden. Goede aflossing van de Canadezen. Nemen de leiding weer over. Terwijl Van der Wart nu de Russen ook voorbij gaan. En, gaat. en dankzij de Europees kampioen, Freek van der Wart, Nederland dus weer op koers ligt voor Zilver. Aflossing van Van der Wart naar Niels Kerstelt. Het schot dat u hoorde betekent dat er dadelijk nog één keer gewisseld mag worden. Gaat tot overgeven aan Sinkie Knecht in de laatste ronde. Er komt die laatste aflossing. Die gaat redelijk goed. Maar Knecht moest van buiten naar binnen. En daar maakt de Rus gebruik van. Knecht keert terug naar de tweede positie. Gaat de Rus weer voorbij. En dan gaat Knecht onderuit. Oh, daar gaat het mis. Verliest de balans bij het ingaan van de laatste ronde. En daar wordt een medaille misschien ook wel verspeeld. Want de Amerikanen kwamen ook weer terug. Canada wint. Rusland wordt tweede. En dan denk ik dat uh, Amerika, Nederland... nog net is voorbij gegaan. Nou die twee valpartijen uh, bezig was met een inhaalrace. En dat Nederland door die valpartij van uh, Shinky Knecht, die in dat duel met de Russen om die tweede plaats achter de rug van de Canadezen in dat duel de balans verloor. Teleurstelling dus bij de Nederlandse ploeg. De Canadezen zij juichen. Zij uh, wonnen dus al uh, één wereldbekerwedstrijd dit seizoen. Dit is de tweede overwinning voor hen. En dan uh, is het even afwachten of inderdaad Amerikanen gehinderd dus al twee keer in deze finale door die valpartijen, Nederland in de slotfase nog net voorbij zijn gestreefd. En dat Nederland dus genoegen moet nemen met de vierde plaats na die twee bronzen medailles aan het begin van het seizoen. En zo zitten er, er toch nog links en rechts... wel wat schoonheidsfoutjes in bij de relayploegen van Nederland. We zagen het al bij de vrouwen... waar Rianne de Vries dus in de halve finale onderuit ging. En nu in de finale bij de Heren dus andermaal. Sienkie Knecht was een beetje te gehaast. Wilde met een soort prikslag weer aansluiten. En dat ging dus mis en verloor daarbij de controle. En ging dus onderuit de scheidsrechters... The <laughs> cat komen er ook nog eventjes aan te pas om wat beelden terug te kijken. Dat mag in het short track. En aan de hand daarvan kunnen ze zelfs dus nog penalties uitdelen. En zo is de officiële uitslag van deze finale nog altijd niet bekend. Weten we dus wel in ieder geval dat Canada eerste wordt... en dat Rusland tweede is geworden. Maar ik dacht te zien dat nog net in die laatste ronde... waarbij Knecht wel weer was opgekrabbeld... de Amerikanen Nederland voorbij waren gegaan. Nou, derde of vierde. We gaan het even afwachten wat het precies is geworden want de scheidsrechters zijn ook nog eventjes bezig met een kleine evaluatie. Maar de winst zat er dus in ieder geval niet in voor Nederland... door die valpartij van Sinkie Knecht. Over Martina Hingis, Paul Jury van Gelder, George Best, Adrian Mutu, Diego Maradona, Tom Bonen. en alle toppers uit de duivensport schijnt ook. Oh ja? Ja. Amy Winehouse met rehab. Sebastian Timmerman was Nederland nou vierde of toch derde? Toch derde. Ja, het was moeilijk te zien in alle hectiek ontstaan na die uh, valpartij van uh, Sinky Knecht, maar gelukkig bleef uh, Nederland de snel opgekrabbelde Sinky Knecht, de Amerikanen nog voor en wordt uh, Nederland dus derde. In deze wereldbekerwedstrijd, de derde van het seizoen, maar de eerste van de twee luik met Colonna, de twee wereldbekerwedstrijden die als Olympisch kwalificatie toernooi te boek staan. Nederland is derde achter Canada en Rusland. En als Nederland net zo solide presteert als dit weekend eigenlijk wel een vaste plek bij de beste acht landen op dit onderdeel, dan kan het niet anders dat Nederland volgende week in Colonna definitief zich gaat plaatsen, ook internationaal voor die Olympische Spelen in Sochi. Nederland is goed onderweg. Brioza maar Kerstelt, Knecht en Van der Wart. Ondanks de Valpartij van Sienke Knecht, derde op de relay. Nak PSV werd 2-1. Kees Kwak Kwakman van Nak was matchwinner. Hij scoorde twee keer. Jeroen Guter sprak met hem. Ja, Kees, dat komt uh, niet heel vaak voor. Je scoort natuurlijk wel eens. Maar uh, zodanig de matchwinner. Twee goals in een 2-in-overwinning op PSV. Een van de beste dagen van je carrière? Uh, ja, uiteindelijk wel. Uh, er wordt nogal vaak gekeken naar degene die scoort. Die is aan de helden. Dus ja, ja ook eens leuk als verdediger als jij dat eens een keer mag zijn. Dus, uh, nee, uh, dat is leuk. Dat is wel een hoogtepuntje. Ja, ik, verlies, uh, ik heb eigenlijk nog verloren van PSV thuis met NAC. Altijd 2-1. En uh, ja, nu maak ik er ook nog twee. Twee goals die allebei een heel verschillend karakter hebben, eigenlijk, hè? Die eerste. Was dat nou met opzet of een ongelukje? Nee, dat, ik denk als de beelden nu worden gestart en ik zeg dat het met opzet was, dat het, uh, dat het niet echt is. Nee, ik, uh, ik kreeg een per ongeluk op mijn voet eigenlijk. Hij werd nog iets getoucheerd, dacht ik. En uh, zelfde hadden niemand bij de eerste paal, waardoor die bal zo in dus, uh, En die tweede, ja, die, uh, die stapte Enrico over en ja, die nam ook met de volley en uh, ja, die ging er mooi Ja, die hingen goed in? Ja, die ging er goed in, ja. Die was een stuk mooier dan de eerste. Als je kijkt naar de wedstrijd, vind je het dan een verdiende overwinning van NAC? Uh, nou, Niet helemaal, denk ik. Uh, ik denk dat PSV de eerste helft beter was, makkelijker speelde. We hadden ervoor gekozen om iets wat in te zakken, dat, dat pakte niet helemaal goed uit. Uh, we kwamen er wel een aantal keren gevaarlijk uit en PSV creëerde niet veel. Maar ze waren wel continu uh, aan de bal rond onze 16. En, en ja, dan gaat dat ook een keer fout natuurlijk en daar hebben ze te veel individuele kwaliteiten voor. Nou, dus begonnen we eigenlijk ook niet goed. Dan gaan we te, te veel op zoek naar de, naar de gelijkmaker, waardoor er heel veel ruimte komt. Uh, ja, daarna denk ik dat vlak voor die 1-1, die door de wedstrijd een beetje. Toen, toen kregen wij wat meer grip en uh, toen publiek ging erachter. En ja, dan valt die 1-1, dan, uh, dan krijg je zo'n ruggensteun. Ja, en dan, uh, dan trek je nog over de streep ook. Het is de vierde thuisoverwinning op rij. Jullie stijgen weer aanzienlijk op de ranglijst. Verschil tussen PSV en is nog maar één punt. Al met al, uh, denk ik dat jullie heel tevreden zullen zijn over de manier waarop het seizoen zich ontwikkelt. Ja, we hebben natuurlijk een zwaar programma nu voor de boeg. Met, met Twente, Vitesse, Groningen, AX en PSV naar vandaag. Uh, dus we kijken eerlijk gezegd ook wel gewoon naar beneden. Daarin uh, moet je gewoon eerlijk zijn. Maar is het wel lekker dat je vandaag al meteen tegen goede tegenstander drie punten pakt. En, en een buffertje opbouwt eigenlijk voor de komende wedstrijden. Uh, ja, het ligt heel dicht bij elkaar, maar wij moeten reëel blijven. En, en, en we zijn hartstikke blij met, met de 18 punten tot nu toe. Uh, ja, we kunnen nu vol vertrouwen naar, naar dat zware programma toe. NEC verloor vandaag met 3-0 van Ajax. Jan Roels praat na met NEC-verdediger Breuer. Uh, Michel, uh, je bent lang genoeg prof. Laten we met de deur in huis vallen. Wat had jij vandaag? Uh, nou, niet zoveel. Maar ik had, het, uh, ik had het niet helemaal vandaag. Nou nee, goed, de eerste helft uh, ja, dat was gewoon niet goed. Dus uh, ja, ik bedoel, uh, ik kan er heel verhaal van maken. Het was niet goed. Dus, uh... Jullie begonnen, Tam. Heeft dat dan ook invloed op jouw individuele fouten die je hebt gemaakt? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, uh, daar hoef ik niet, uh, niet naar te wijzen. Ja, nogmaals, ik kan er heel lang verhaal van maken. En, uh, en wijzen links en rechts. Maar uh, het was niet goed. Dus. Nee, maar wat gebeurde er bij het doelpunt van Siem de Jong? Uh, nou, lange bal. Een moment ervoor was eigenlijk hetzelfde moment. En toen kopte ik hem wel weg. Uh, misverstand met de keeper. Terwijl ik hem uh, ja, dan misschien beter had kunnen laten gaan. Dat was in de communicatie niet helemaal, helemaal geweldig. Dat was het eerste moment? Dat was het eerste moment, ja. Die kop ik nog wel weg. En uh, het tweede moment, uh, ja, eigenlijk een beetje een identieke bal, denk ik. En, uh, ja, nu kies ik ervoor om hem uh, wel voor de keeper te laten gaan. Die op het, op het laatste moment wel roept. Dus uh, ja, daar uh, uh, werd afgestraft. Ook een communicatiefout dan eigenlijk? Klopt. Heeft dat dan te maken met dat hij je niet begrijpt? Of, of hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Nee, dat heeft een beetje te maken met het moment van coachen... Wat, uh, ja, wat dan, eigenlijk, uh, wat dan eigenlijk, als het een seconde eerder kon, dan kan ik hem gewoon laten gaan. Zeg maar. maar nu uh, ja, was het net op het moment dat ik uh, dat ik misschien weg wilde koppen, riep hij. Uh, hij riep hij wel gewoon uh, dat ik hem weg moest koppen. Dus uh, ach, ik moet hem gewoon wegkoppen, klaar. Is dan een biertje drinken snel vergeten? Nou ja, dat weet ik niet. Uh, we, gaan zo, uh, we gaan zo gewoon naar boven en een biertje drinken snel vergeten. Ach, uh, ik bedoel, morgen hebben we het er weer over. En uh, ja, nogmaals, het was niet goed en... Uh, ja, meneer is dat zegt. Dat zei Michel Breuer. Dit is radio 1. Het is half zes geweest. Mark Visser met het nieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het zorgvuldig heeft gehandeld in de verhoorprocedure in de zaak Tuitje Hoorn. De weduwe van huisarts Tromp zei gisteravond in nieuwsuur: dat haar man onder druk van het OM is verhoord. Begin september liet de huisarts zich opnemen in een psychiatrische inrichting omdat hij suicidaal was. Het OM zegt onder meer dat het sinds die dag steeds contact heeft gehad met Troms advocaten over wanneer hij verhoord kon worden. Nederlandse hulporganisaties zijn inzamelingsacties begonnen voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan in de Filipijnen. In het Randgebied is dringend behoefte aan noodhulp in de vorm van schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische ondersteuning. Ook diverse landen hebben al hulp naar de Filipijnen gestuurd. Het Nederlands kabinet heeft 2 miljoen euro toegezegd. En in Rotterdam is een monument onthuld ter ere van de tienduizenden gastarbeiders... die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen. Het staat in het Afrikanenpark en is gemaakt door beeldend kunstenaar Hans van Bentem. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Naast me zit Willemijn Er Trekken nog steeds buien over het land, maar de komende uren neemt de activiteit wel langzaam af. En vannacht klaart het flink op en vooral in het oosten en zuidoosten kan er mist ontstaan. Aan zee daalt de temperatuur tot een graad of vijf, maar landinwaarts komt het kwik dicht bij het vriespunt te liggen en op grote schaal komt er vorst aan de grond voor. Dat wordt morgenochtend dus ruitenkrabben voor degenen die er vroeg op uit moeten met de auto. De kans op gladheid is minimaal, want de grond is nog veel te warm. Een uitzondering hierop vormen houten bruggetjes, want die hebben geen ondergrond en lokaal kan de mist daarop aanvriezen. Fietsers moeten dus extra op hun hoede zijn. En morgen start de dag in het oosten met misschien nog wat misbanken. Op veel andere plaatsen schijnt de zon, maar al gauw raakt het, raakt het vanuit het westen bewolkt. De regen laat nog wel even op zich wachten, want ik verwacht die pas tegen de avond. En als eerste in het westen van ons land. Het wordt morgen een graad of negen bij een matige zuidelijke wind. De dagen erna blijft het wisselvallig, met vooral op dinsdag en donderdag regen. Woensdag en vrijdag lijken nagenoeg droog te worden. Aan ah, Verkeersinformatie. Files door een spoedreparatie op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo bij Lochem 2 kilometer. En richting Apeldoorn tussen Lochem en Badmen 5 kilometer. Beide richtingen is de linkerrijstrook afgesloten. En door werkzaamheden op de A1 richting Amsterdam bij knoop het Hoevenlaken 3 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Feyenoord staat achter tegen AZ. Tweede helft is het begonnen. En die houdt kan. Ja, niemand kon het geloven dat Feyenoord achter staat als je de eerste helft hebt gezien. Eén kansje. Nou, goede kans voor AZ was meteen raak via Johansson. En 4-5 echt grote kansen voor Feyenoord Leverde geen doelpunten op. Dus die 1-0 voorsprong bij het begin van de tweede helft met twee ongewijzelde ploegen. Staat nog steeds op het scorebord. Uh, Berens heeft de bal gepaast op viergever. En natuurlijk wil uh, AZ in de tweede helft uh, onder de druk vandaan komen van Feyenoord. Maar ja, dat moet je wel kunnen. Nu ook weer druk gezet uh, door Feyenoord. Bal gaat over de zijlijn. Via schaken en dus mag AZ gaan gooien op de middellijn. Doet dat naar voren naar Johansson. Die geen bal fatsoenlijk heeft gedaan. Ja eentje. Dat was een doelpunt. Nu ook goed gekopt naar Gudmundsson. Maar die kan de bal niet onder controle krijgen. En de bal rolt over de achterlijn. En dan gaat Erwin Mulder de bal weer in het spel brengen en kijkt er om zich heen. Terwijl aan de zijkant aardig wat mensen aan het warm lopen zijn. Armenteros heeft al een hele tijd warm gelopen. De zeg maar spits van vorige week tegen Cambuur die nu zijn plaats moest afstaan aan tevreden. Tevreden, geen fluwele voetballer maar met zijn lengte kan hij belangrijk zijn. Slechte uittrap van Mulder komt terecht bij Berends en Janmaat. Janmaat is de winnaar. speelt de bal naar uh, Immers. Immers bal naar voren naar Schaken. Schaken uh, even wat ruimte. Kijken wat hij met de bal kan doen. Hij loopt zich een beetje vast. Maar speelt hem toch naar Immers. Immers probeert een 1-2 aan te gaan. Maar daar zit natuurlijk Ortiz tussen. En Ortiz uh, verspeelt de bal aan Klaas. Die bal komt voor het doel. Net over het hoofd van Tevreden. En dan kan uh, AZ eruit komen. Maar is het meteen Joris Matthijssen die uh, goed ingrijpt heeft. De bal halverwege de AZ-helft. De ex-speler van AZ nu voor Feyenoord spelend. Speelt de bal naar de buitenkant. Naar Boetius. Boetius een uh, duelletje aangaand met Johansson de rechtsback, De andere Johansson de zweet. En die heeft de bal het laatst geraakt. Uh, op het moment dat de bal over de achterlijn gaat. En dus krijgen we in de derde minuut na rust. Een hoekschop waar Klaasie zich voor gaat melden. Ook Boetius er meteen bij. Het publiek wil dat die bal voor het doel komt. En uh, Boetius uh, komt erbij. En uh, hoort dan ook van Klaasie. Dat hij de bal in één keer vanuit die hoekschop voor het uh, doel gaat slingeren. Daar komt die bal richting wie? Ja, doelpunt. Nee. Geen doelpunt. Toch doelpunt. Doelpunt voor Feyenoord. Het is 1-1. En is het uh, tevreden? Het is tevreden. Die zijn derde wedstrijd... op. Scoort. De gelijkmaker is al heel snel in de tweede helft. feit Uit de hoekschop kan Esteban de bal niet vasthouden. En dan heeft de Vrede hem voor het intikken. Datgene wat hij in de bekerwedstrijd tegen Hoek deed scoren. Tegen Kambuur deed scoren. Doet hij nu weer een applausje van pellen op de tribune. Is genoeg voor Mitchell tevreden. Want hij scoort de gelijkmaker in de Kuip van Rotterdam. Waar Feyenoord op 1-1 is gekomen tegen AZ. Langs de lijn. Wat is 1 Robert. de Cristiano Ronaldo. Oh, What a goal. Buitenlands voetbal. In Engeland staat de koploper van de Premier League op dit moment op het veld. Arsenal is dat. Het speelt uit bij Manchester United. 10 over 5 begonnen. Het staat daar nog 0-0. Grote verrassing vanmiddag was de nederlaag van Manchester City. Sunderland was met 1-0 te sterk. Sunderland is door die overwinning van de laatste plaats af. En City blijft voorlopig steken op plek 7. Er werd nog een andere wedstrijd gespeeld vanmiddag. Newcastle won in Londen met 1-0 van Tottenham Hotspur. Nederlandse doelman Tim Krul hield dus de 0. Volgens diverse Engelse media speelde Krul zelfs de wedstrijd van zijn leven en hield hij met een aantal onaanvolgbare reddingen zijn doel schoon. Liverpool en Southampton wonnen gisteren al en blijven in het spoor van koploper Arsenal. Chelsea liep wel aan averij op. De ploeg van Jose Mourinho speelde 2-2 tegen West Bromwich Albion. In Duitsland speelde Bayern München gisteren al een record uit te boeken. Door een 3-0-overwinning op FC Augsburg is de ploeg nu 37 wedstrijden op rij ongeslagen. Daardoor is het record van Haas Foul gebroken. Die ploeg bleef tussen 1981 en 1983, onder leiding toen van Ernst Happel, 36 duels ongeslagen. Bij München maakte Arjen Robbe gisteren zijn rentrée. En en passant liep de ploeg ook nog verder uit op Borussia Dortmund. Dortmund verloor namelijk met 2-1 van VfL Wolfsburg... en staat nu vier punten achter... En hoe verging het de Nederlandse trainers Bert van Marwijk en Gert-Jan Verbeek? Nürnberg, de club dus van Verbeek, verloor gisteren met 3-1 van Brussel, münchen en staat laatste in de Bundesliga. Van van Marwijk's HSV ging met 5-3 onderuit tegen Bayer Leverkusen. In de Spaanse Primera División draait het vandaag vooral om de avondwedstrijden. Koploper Barcelona speelt om 9 uur uit tegen Real Betis. De nummer 2, Atletico Madrid, gaat om 7 uur op bezoek bij Villarreal. En de nummer 3 in Spanje is Real Madrid, dat speelde gisteren al in Wolves met 5-1 van Real Sociedad. Cristiano Ronaldo maakte er drie. Real staat nu drie punten achter op koploper Barcelona. Heeft dus wel een wedstrijd meer gespeeld. AS Roma heeft in Italië verrassend gelijk gespeeld. De koploper van de Serie A kwam thuis tegen het laaggeklasseerde Sassuolo... niet verder dan 1-1. De gelijkmaker van Sassuolo viel 4 minuten in blessuretijd. Vanavond spelen de nummers 2 en 3 tegen elkaar. Juve krijgt Napoli op bezoek. De winnaar van dat duel komt op 1 punt van AS Roma. En in België heeft koploper Standa Luik 0-0 gespeeld tegen Club Brugge. Dat is de nummer 3 van de competitie. Vanavond spelen de ploegen van de Nederlandse trainers... Ma Mario Been en John van der Brom tegen elkaar. Genk tegen Anderlecht dus. Als Genk wint, neemt het de koppositie van standaard Luik over. We gaan naar Andy Houtkamp in de Kuip. Met Feyenoord natuurlijk in de aanval. Jammaat vanaf de rechterkant. Voorzet wordt ingekopt. Ja, doelpunt! Doelpunt Feyenoord. Het is 2-1 voor Feyenoord. En die ruststand van 0-1 is in vijf minuten tijd omgekeerd naar 2-1 voor. Goeie voorzet van Jammaat. En de kopbal is uitstekend van Immers. Hij scoort de 2-1 voor Feyenoord. En Esteban is kansloos. En het stadion staat werkelijk op zijn kop. Wat een gejuich hier van die 50.000 minus de meegereisde AZ-supporters. Je voelt het op je stoeltje. Het gaat allemaal heen en weer. En zo lijkt Feyenoord met 2-1. En het lijkt hele goede zaken te doen. Laat ik één ding vooropstellen. Het is volkomen verdiend. Want in de eerste helft had Feyenoord al verreweg het beste van het spel. Enorm veel bal bezit. Als ik het goed zag, 68% tegen 32% voor AZ. Veel kansen gecreëerd. Gingen ze er in de eerste helft niet in. Nu in vijf minuten tijd al... Twee keer raak en is Feyenoord met een 2 1 voorsprong goed bezig in de tweede helft. Balbezit voor AZ. Wat kan AZ nog doen? Weinig. Goedmoesel raakt de bal kwijt. Hij geeft een trap na aan Vilena. Krijgt daarvoor terecht. De gele kaart. De IJslander Johan Berg-Gutmundsson. Hij uh, krijgt de gele kaart omdat hij een beetje gefrustreerd natrapte bij Vilena. Terwijl de bal uh, al ruim weg was. En krijgt terecht van Nijhuis. Nijhuis die het zwaar heeft omdat het publiek veel spreekoren in zijn richting heeft. Als het even niet uh, gaat zoals het publiek dat wil. Maar uh, Nijhuis heeft dit goed gezien. Geeft de gele kaart de vierde in deze wedstrijd. Uh, twee voor Feyenoord en twee voor AZ. Dus aan Gutmundsson. Balbezit voor Feyenoord. Een uh, slechte trap van keeper Mulder. Wordt uh, toch uh, goed uh, verder gewerkt door de vrij. Komt bij Immers terecht. Maar die wordt opgejaagd op eigen helft. En dan maakt Ortiz een uh, overtreding. En mag Immers een uh, vrije trap uh, gaan nemen voor Feyenoord. Doet dat niet zelf. Want hij gaat zijn plekje voorin uh, in opzoeken. En dan de man van de assist van de 2-1. Jan Maat gaat uh, de bal neerleggen. En heeft nu natuurlijk alle tijd. Even kijken hoe AZ over deze klap heen gaat komen. Want uh, Feyenoord wil eigenlijk toch wel doorstoten. Bal richting tevreden. Krijgt een klein duwje. Beetje in de rug van Viergever. Maar Viergever heeft de bal dan in de lucht gespeeld. Speelt hem op het hoofd van Immers. Maar die bereikt geen medestander. Via Maarten Martens gaat de bal naar Goedmundsson. Dit is een goede aanval van nazet. Als de bal bij Johansson terecht komt aan de rechterkant. Opgejaagd door De Vrij. Johansson nog altijd in balbezit. Goedmundsson vraagt. Krijgt hem nog niet. Want de bal gaat even terug naar Goedelje. je halverwege de Feyenoordheld wordt opgejaagd door Vilena. Moet helemaal terug naar Johansson. De rechtsback van nazet. Die speelt de bal weer naar voren. Maar dat is geen goede bal. Die gaat zomaar over de zijlijn. En dus mag Feyenoord gaan gooien. Met nu dus een voorsprong. 2-1 tegen AZ. Tussenstand Manchester United. Arsenal. Een schitterend doelpunt van Van Persie. 1-0. Al het laatste sportnieuws. NOS langs de lijn. Tot 6 uur. Op Radio 1. song but needs to see But you got plenty in my feet And a man should hold his own And you You've got an amazing big heart Compared to me You win easily I'll just keep dreaming on Of better days It's you who keeps me Every sinner needs the same like the sunshine needs the rain to see truly who they are die houdt kamp. Wat een wedstrijd. Penalty voor AZ. Heel even vasthouden van Janmaat bij Berens. Levert de gele kaart op en een penalty voor AZ. En wie gaat er achter de bal staan? Johansson. 23 jaar vandaag. Heeft al een keer gescoord. Erwin Mulder op de doellijn. Terechte penalty hoor. Luister naar het publiek. Fluiten. Het uitstappen van de passen door Johansson. Aaron Johansson. Heeft een gele kaart en een doelpunt. Zijn aanloop en daar het doelpunt. Ja, en onder Mulder door. Die gaat naar de goede hoek. Helemaal niet zo best ingeschoten. Maar net hard genoeg om onder de handen, de graaiende handen van Erwin Mulder te gaan. En dan staat het dus gewoon 2-2 in de kuip. Wat een heerlijke wedstrijd. Wat een wedstrijd om van te genieten en te smullen. Zeker als je eh, onpartijdig bent, objectief bent zoals ik. De 50.000 denken er ietsje anders over. Want Feyenoord moet weer opnieuw beginnen. Het staat 2-2...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 Vanmiddag om half 1 werd er afgetrapt in Zwolle tussen PEC en FC Twente. Ruststand was daar 0-0, eindstand 1-1. Zwolle kwam op voorsprong door Guillaume Fernandes. Quincy Promes maakte de gelijkmaker. PEC pakt een punt dus tegen... FC Twente. Net als vorige week tegen PSV deed Zwolle voetballend niet onder... voor een van de topploegen. Zichzelf noemende topploegen uit de eredivisie... maar het levert de ploeg van trainer Ron Jans weinig punten op. We hebben toch het gevoel dat we... want ik neem Ajax er ook toch even bij... dat we in die drie wedstrijden het voetbal heel goed hebben gedaan. Maar we hebben maar twee punten. En daar, daar ligt nog... Uh, ja, naar de toekomst hoop ik dat we daar nog winst kunnen gaan boeken. De belangrijke gelijkmaker voor Twente kwam van Quincy Promes. Het was een kop die wel. En uh, ja, ik gokte er gewoon op dat hij erachter... Uh, feel want uh, ja, het was moeilijk kansen creëren. Dus dan heb je af en toe dat gelukje nodig. En uh, ik stond op uh, de goede plek. Ik kon hem goed aannemen en binnenschieten. En, ja, het was uh, een hele belangrijke goal. Een puntje voor Twente. Maar dat laat de laatste weken veel punten liggen. Het was al de vierde keer op een rij dat er niet werd gewonnen. Trainer Michel Jansen wijt dat aan de jeugdigheid van zijn ploeg. We betalen op dit moment best wel veel leergeld. En uh, ik vind dat niet van toepassing op vandaag. Uiteindelijk als je dan kijkt naar een hele wedstrijd. Dan, uh, dan kun je leven met, met een punt. En kun je eigenlijk je team alleen maar complimenteren. Dat ze uiteindelijk na de 1-0 achter, met de wedstrijden die we hiervoor hebben gespeeld, ja, Erin zijn wij blijven geloven en uiteindelijk het recht hebben kunnen zetten middels een, middels een gelijkmaker. NAC PSV, Rust 0-1, Eindstand 2-1, 0-1 Locadia, 1-1 en 2-1 Kwakman. PSV weet weer niet te winnen en haalde uit de laatste vier wedstrijden maar één punt. Voor trainer Filip Cocu kwam de nederlaag vandaag keihard aan. Ik vond dat we ja, de eerste helft geweldig speelden. De wedstrijd in de hadden goed combinatie. Spel speelden kansen kregen. Nou, NAC ging wat meer risico nemen, wat opportunistische spelen. Maar ja, als je de wedstrijd terugkijkt dan denk je... Ja, standaard situaties zijn bepalend geweest in deze wedstrijd. En uh, dan sta je gewoon uh, niet goed op te letten. En dat kost je dus de wedstrijd. En dat is uh, ja, een kwalijke zaak. Kees Kwakman was de grote man bij NAC met twee doelpunten. Maar hij vond de overwinning niet helemaal verdiend. Ik denk dat PSV de eerste of beter was, makkelijker speelde. We hadden ervoor gekozen om iets wat in te zakken. Dat, dat pakte niet helemaal goed uit. Vlak voor die 1-1, die kandelde de wedstrijd een beetje toe. Toen kregen wij wat meer grip en het publiek ging erachter. En ja, dan valt die 1-1, dan, uh, dan krijg je zo'n ruggensteun. Ja, en dan, uh, dan trek je nog over de streep ook. Door de matige resultaten van de laatste weken... zakt PSV steeds verder weg in de stand. Philip Cocu maakt zich nog geen zorgen... maar realiseert zich wel dat er iets moet veranderen. Waar wij staan natuurlijk, uh, dat is een slechte zaak... Uh, het staat wel dicht bij elkaar, we moeten wel naar onszelf kijken. We kunnen natuurlijk gezien de resultaten van de laatste tijd eh, zeker niet tevreden zijn. En dat zal heel snel beter moeten. Want als je nog één of twee keer eh, in dezelfde situatie komt... dan wordt het gat inderdaad heel groot. Al dus Philip Cocur, die hoorden we een half uurtje geleden al wat uitgebreider over deze wedstrijd. Vind je dat hij het goed aanpakt? Hij blijft altijd een beetje op dezelfde toon praten. Hij blijft rustig kan je zeggen. Maar ja, er moet wel een keer iets gebeuren... Ja, dat is altijd de reflex. Er moet iets gebeuren als er verloren ja. wordt. Het hoort er natuurlijk ook bij, Henry. Ik ben ervaringsdeskundige bij Sparta. Wij verliezen heel wat af. En ook ja, PSV kan niet altijd kampioen worden. Nee, ik denk dat je rustig moet blijven. Het is een jonge ploeg. En, en daardoor is de grilligheid die is enorm. En daarom zie je dat dat ploeg als Rhodius, of nou Rolies, uh, uh, Vitesse ja, uh, wel, wel wat goed doet. Maar nou, zie jij Koku uiteindelijk een keer ergens met zijn vuist op tafel slaan in een kleedkamer? Nou, ja, moet je moet je niet in intern gebeurt dat absoluut. Uh, het, het uiterlijk, het beeld wat wij van de media uh, uh, krijgen... dat klopt niet altijd met uh, zoals het in werkelijkheid is. Vlak hem niet uit. En Koku is natuurlijk een voorbeeldige speler geweest. Hè. Maar ik kan niet ontkennen dat zo'n jongen begint bij PSV... heeft nog niet veel ervaring. Die maakt ook fouten. Dus ja, het is, uh, Nederland is opleidingsland, ook voor trainers. Ja, want dan is hij naar buiten toe heel erg rustig. Hoe denk je dat hij thuiskomt vandaag? Is hij dan hetzelfde? Weet je wat, ik ga daar zijn een telefoontje aan wijden. En, dan, volgende, en dan volgende week, week kom ik daar met jou op terug. NEC Ajax, dat werd een ouderwetse. 0-3 voor Ajax. Een hele makkelijke wedstrijd na een ruststand van 0-2. De Jong, Siem maakte 1-0 voor Ajax. Boylissen maakte de tweede en Siem de Jong de derde. Het is een mooie week voor Ajax al met al, want woensdag werd er in de Champions League gewonnen van Celtic. En vandaag eindelijk weer eens een overwinning in een uitwedstrijd. Volgens de trainer Frank de Boer is dat belangrijk om uit de dip van de afgelopen weken te komen. Zeg maar twee wedstrijden in de Champions League winnen en een uitwedstrijd te winnen. Nou. Uh, dat moet je meenemen, dat moet je koesteren. Wat ik al gezegd heb, uh, dat gevoel hè, om uh, morgen weer in de kleedkamer te zitten... of waar je naartoe reist, morgen met Interlands en allemaal. Ja, uh, daar proberen we ja, dat zo dicht mogelijk uh, bij ons te houden. Uh, dat gevoel te, te bewaren en dat weer uh, naar de volgende wedstrijd te kijken. Net als afgelopen woensdag tegen Celtic speelde Siem de Jong in de spits... en dat pakte goed uit. Belangrijk vandaag met twee goals. En, uh, ja. We spelen het nog steeds niet helemaal goed uit, maar ik denk dat het wel, uh, ja, we staan op zich wel goed en geven niet heel veel weg. En je ziet toch wel dat het uh, ja, iets duidelijker is zo, uh, voor iedereen, en alleen uh, we moeten het inderdaad nog beter doen. En, maar ik denk wel dat we fases in de wedstrijd wel uh, goed spelen. Het was niet de dag van NEC-verdediger Michel Breuer. Hij ging vooral bij het eerste doelpunt opzichtig in de fout. Er ging iets mis in de communicatie met de keeper die los riep.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 Roda JC Goat Eagles werd 1-4 na een ruststand van al 1-3. Antonia maakte de eerste twee doelpunten van de Eagles. Donald deed iets terug, toen werd het 1-2. Dus 1-3 door Houtkoop en 1-4 door Valkenburg. Herakles, FC Groningen, Rust 0-0, eindstand 0-3, Sivkovic 0-1 en 0-2 en 0-3 door Kostic. Belangrijke strijd in het rechterrijdje tussen Ado en Cambuur eindigde in 3-0, Ruststand 2-0. Gert van Duinen en nog een keer Gert maakte de doelpunten. En vrijdag gespeeld Herenveen, waalwijk RKC-Waalwijk 5-2 bij een ruststand van 1-0. En drie goals van uh, Finn Bogason, die komt op uh, 14 uit. En uh, ja, die is eigenlijk niet meer in te halen, Zolang nee, Pelle gescoord. is. Dat vier voor op Pelle en ook vier op Johansson... want die heeft er alweer twee gemaakt vandaag bij Feyenoord tegen AZ. Voorlopige stand in de Divisie, want de wedstrijd die nog bezig is, is zeer belangrijk voor die stand. Vitesse staat nu aan kop met 24 punten. AZ staat... Met 22 punten uit 12 gespeeld. Nu nog tweede. Ajax is de nummer 3 met ook 22 punten. Uit dan weer 13 wedstrijden. Groningen staat net als Ajax. Twee punten onder koploper Vitesse. Dan Twente, daar weer een puntje onder. Feyenoord en Paxvolle, daar weer een puntje onder. Maar als Feyenoord wint, de wedstrijd die nu bezig is... staat het na vandaag zomaar tweede. PSV is verder afgezakt, staat nu achtste. Het linker rijtje wordt volgemaakt met Heerenveen. In het rechter rijtje staat NAC bovenaan, tiende dus. Dan Roda, Goet, FC Utrecht, Heraak. Is en het wordt moeilijk vanaf ADO met 13 punten. Het pakte wel drie belangrijke punten tegen Cambu... dat nu net onder ADO staat met 12 punten. En RKC en NEC, die doen stuivertje wisselen ieder weekend... want eerst verloor RKC op vrijdag, stond toen laatste... maar NEC verloor vandaag weer en staat nu weer onderaan. De beste wedstrijd van vandaag, van dit weekend... wordt gespeeld in de Kuip. Feyenoord AZ staat 2-2, die. Kraker. Heerlijk om naar te kijken. Genieten. Twee tweede stand inderdaad. En uh, balbezit voor Feyenoord. Uh, AZ komt wat onder de druk vandaan. En uh, Feyenoord moest weer eventjes naar Ademhappen... na die gelijkmaker van Johansson uit uh, de penalty. Maar nu komen ze weer met Klaasie. Klaasie halverwege de helft van AZ. Met de bal naar De Vrij. De Vrij terug naar Klaasie. En dan komt Ortiz uh, zich even melden om te storen. Bal weer terug naar De Vrij. De Vrij de bal naar voren. Naar uh, Schaken. Uh, Jan Maat loopt door. Maar Schaken draait de verkeerde kant op. Heeft nu meteen uh, twee man om zich heen. waaronder Ortiz weer brengt de bal toch voor het doel. En daar is het Immers die de bal net over het doel heen kan koppen. Hij had al een enorme kans op 3-1. Toen het dus nog 2-1 stond. Lex Immers, mooie beweging. Kwam alleen voor keeper Esteban. Maar schoot de bal via Esteban over het doel van AZ. En nu kopt hij de bal over het doel. Immers die zeer actief is. En een aardige wedstrijd speelt voor Feyenoord. Ook het tweede doelpunt maakte voor de Rotterdammers. Maar, ik zei het al. AZ komt ietsje onder de druk af en toe uit. Komt zelfs aan aanval toen, maar nu even niet. Want Jomaat heeft de bal te pakken. Speelt de bal in de voeten van Immers. Immers eh, kijkt waar lopen mijn medespelers. Aan de rechterkant staat Schaken. Die heeft geen gelukkige wedstrijd. Heeft de bal wel gekregen. Kijken wat Schaken kan. Gaat heel vaak liggen en wil dan een vrije trap. Maar de bal wordt vaak gespeeld als hij gaat liggen. Nu gaat Immers liggen. Niets aan de hand. Goed gezien door de Nijhuis. En dan gaat de bal de diepte in. naar Johansson. Oh, Johansson op de hakken. En dat is pech voor hem, want anders had hij door kunnen lopen. Of was het 1 tegen 1 met Matthijssen tegenover zich geweest. Nu neemt Feyenoord over met Boetius. Boetius raakt de bal kwijt. Kan Klaasie hem oppikken? Jawel, dat kan Klaasie. Daar komt Jordi Klaasje, speelt de bal breed naar De Vrij. De Vrij kijkt naar Janmaat. Maar Janmaat wordt uh, afgeschermd door Berens. Dus loopt De Vrij zelf het, uh, of het, uh, de helft van AZ op. Speelt hem dan weer breed naar Klaasje. Klaasje in uh, tikken op uh, Tevreden. Krijgt hem terug Klaasje. Bal gaat naar buiten naar de rechterkant waar Schaker de bal heeft gekregen met Viergever tegenover zich. Is er nog amper langs geweest bij Viergever? Probeert het ook niet, want speelt de bal naar Janmaat. weet je met Immers lukt net niet. En dan zit AZ er weer tussen. En uh, golft het spel heen en weer. Gaat de bal weer naar voren. En Johansson, snelle counter met Goedmoetson. Die speelt de bal naar buiten naar Maarten Martens. Martens kan lopen halverwege de helft van Feyenoord. Moet de voorzet komen. Komt ook bij de tweede paal. Goedelje kan koppen. Maar de bal gaat net over het doel van uh, Erwin Mulder. En zo uh, is deze mogelijkheid voor AZ verkeken. Maar heerlijk genieten van deze wedstrijd. Nog een kwart wedstrijd te gaan. Het staat 2-2. En nu weer een kans. Ortiz heeft de bal. en Schiet hem maar schiet tegen op levert slechts een hoekschop op voor AZ. Geen seconde kun je stilzitten in de Kuip. twee tweede stand met nog een kwart wedstrijd te gaan. Om even voor zessen rijken wij wekelijks virtueel de Theo Komen Award uit... voor de beste, gekste, raarste oftewel meest opvallende uitspraak... van een commentator van deze middag. Heb jij genomineerden of is het gewoon heel duidelijk? Ik heb er eentje. Die komt best vaak voor in... de in de uitzendingen van Langste Lijn de afgelopen weken. Bas Sticheler, kijk, je kunt zeggen... een ploeg heeft een uitcomplex. Hè? Ajax won vandaag voor het eerst een uitwedstrijd. Ja. Maar je kunt het ook anders zeggen. Moet je maar luisteren. Wat PSV en uitwedstrijden, het is opnieuw hetzelfde... Dat het is als, als, als, als, ja, als Russen en homo's, mag je dat toch zeggen? Ze moeten elkaar gewoon niet PSV en uitwedstrijden. Misschien dat ik beter slakken en zout kunnen zeggen. Sorry. Een goed, oog, man. dit wordt worden telefoontje van de ambassade. Sorry, vergeet het maar. Het, het valt reuze mee, hoor. We kijken even ja, op Twitter. Toch? Niemand nam daar aanstoot aan. Ik vond nee. helemaal niet zo'n gekke vergelijking. Je, ja, je kan ook zeggen Badahari en... Uh, Feetje uh, in de Arena. Ja, de uh, Paus. En de Pil. Geert Wilders. En Moskee. Uh, laatste. Lief. Louis van Gaal. Louis van Gaal. En? Uh, de Media. Ronald Koeman. Ja. Uh, Johan Cruijff. Johan Dijkse. ja.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 Vanavond in de tv-show een jonge journalist mocht met zijn camera... Barack en Michelle Obama overal volgen... waar normaal gesproken nooit iemand bij toegelaten wordt. In Zuid-Frankrijk ontmoeten we Larry Graham, de beste bassist ter wereld. Wat gebeurt er nog steeds tussen hem en zijn grote bewonderaar Prince? En in L.A. zijn we bij actrice Lotte Verbeek... in Hollywood op weg naar een grote filmcarrière. De tv-show na de reunie, Nederland 1. Profiteer nu van de introductieactie van Zwitser Leven Maandsparen. U kunt eenmalig extra inleggen, naast uw vaste maandbedrag...